Jeroen van met het NOS Journaal. Onderzoek het over de herkomst van de boekinstallatie... waarmee vlucht MH17 vermoedelijk is neergehaald. De raket zou komen van een bataljon uit Koersk. Daarmee lijkt opnieuw een stap gezet naar een preciezere vaststelling... van wie het vliegtuig twee jaar geleden neerhaalde boven Oekraïne. Kort na rampt ook al foto's op van de installatie... maar op die foto's was het identificatienummer deels onleesbaar. Artsen voelen zich onvoldoende opgewassen tegen de specifieke zorgvraag van vluchtelingen die naar Nederland komen. Dat staat in een rapport dat minister Schippers van Volksgezondheid heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. De zorg die vluchtelingen nodig hebben en wat zorgverleners kunnen leveren sluit nu niet zo goed op elkaar aan, zeggen de makers van het onderzoek, dat in opdracht van de minister is gedaan. In het rapport staat ook dat er meer geld beschikbaar moet komen om tolken in te zetten. Als dat niet gebeurt gaat dat ten koste van de zorg, stellen de onderzoekers. Nigeria eist bijna 6 miljard euro schadevergoeding van Shell. Media in het Afrikaanse land melden dat de federale regering een rechtszaak begint tegen de Nigeriaanse divisie van het oliebedrijf. Het geld moet de schade compenseren van een groot olielek in december 2011. Toen stroomde naar schatting meer dan 6 miljoen liter olie de zee in. Brazilianen kunnen toch weer whatsappen. Een rechter bepaalde gisteren dat het de komende dagen niet meer mocht. Maar een hogere rechter heeft dat verbod vandaag opgeheven. In Brazilië gebruiken zo'n 100 miljoen mensen whatsapp. Gisteren bepaalde een rechter dat de dienst drie dagen niet gebruikt mocht worden. Hij wilde zo telecomaanbieders onder druk zetten... om berichtenverkeer van verdachten van drugshandel aan justitie te geven. Het weer, het is helder vannacht en het wordt 4 graden aan zee... tot rond het vriespunt in het binnenland. Morgenochtend gaat de zon al snel schijnen. Later komen er ook stapelwolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan een graad of 16. Op een vrijdag is het zonnig en wordt het tussen de 15 en de 20 graden. Vrijdag wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. Thank you, operator.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 Hey, you. to me come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 6.9 ZFM We